favorite making me the I for you Blue with my Ja, goeiemorgen, ik ben terug Monte Carlo Naastwerver, ik heb een 10kc hoog erop ik hoop dat het zo beter is, dat ik niet meer gepiept heb, hè? Maar ja, goed, dat zou ook zomaar kunnen, dat uh, zit hier met antenne, die door de wind uh, gehavend is, hè? Dus, vandaar, misschien ik je nog beter mee op deze frequentie, ik weet niet, hè? Dan uh, hoor ik daar graag in. Ja, het is inderdaad uh, vrij druk. Ik hoor uh, dus ook nog even de vonkelboer. U bent de Old Superman, dus Old Superman ook prima metering hier, kom ook goed binnen hier. Hè? Maar oké, okay, ik weet niet of er nog een keer terugkomt, dan moet je even vertellen of dat nog beter is dan uh, net op de 50. Hè? Ik zit dus nu op de 60. Dus hij moet je van, dan schuil hem maar in. Ik zorga goed lopen en dan luister ik. Dit was Monte Carlo radio. Ja, plaat is wel om, hè. Dus zo zeg ik, ga ik snap maar in die kluister. Goedemorgen. Het in de Monte Carlo. Ik ben er aan de band te nog zwerven. En hebben hem uitstekend ontvangen op het moment. Hij is 9 hier. Op de zware meter. Dat moeten verder zijn punten met zetten. Niks mis meer. We rijden 6 op de andere vakantie. Nee, 7. Sorry, ik heb er gestaan. Op de zware meter allemaal. We 9 op de 16.60. En Bij de 50 van mij. 50 zit waar, hè? 40 zit waar, 42 zit waar, en op de 46 zit waar, euh, hè? 44, uh, excuseer. Nou, dat is hem. Hij uh, kan meerdere me amateurs me ontvangen hier. Dat is uh, de uh, Polydor, maar die is uh, er vanaf. Het plaatprogramma, goed ontvangen aan deze kant. De Monte Carlo ook goed ontvangen hier, goed aan. de Fonkenboer op de 1635 ontvangen. Zat er ook goed aan, Vonkenboer. En die ging de klik weer vanaf, want die had, uh, had... ...het rapport met de Verona en nog een andere amateur, hè. Die ik nog niet meer kreeg. Verona kan kant wel meegekregen. De Verona, zat ook allemaal goed aan hier. je 3, het is een zware meter, hè. De uh, kwaliteit van sprake en muziek kan goed zetten, hè. En uh, dit is trouwens de Radio Nachtzwerver, hè. Helemaal uit Oost-Nederland. Het Denkerland, denk hè. We hebben allemaal landen in gaan. Dus ik zal zeggen, amateur uh, als je bekijkt, maar je vertelt er iets van, Ik uh, liet er wel weer uh, over de hele band ermee. Ik weet vanzelf wel wat ik binnenkom. Hè? Ja. Dit is hem, radiozender nachtzorgen. Helemaal vanuit Oost-Nederland. Nee hey Tamara, bedankt he. Dat was de Alt-Superman. Zat erop op de 1630 hè. Nu ik deze kant nog niet ontvangen hier. Ik zal hem lusten aan deze kant. zullen zullen hele band hem over lusten. Dan doe ik zoveel mogelijk ja, voor de dag hè. In ieder geval Tamara ook bedankt. Wat heb je vanaf die kant? En dan een beetje binnen maar komen uh, ik ga er vanaf, zo zijn uh, amateur Skalmarin, ik weet niet, de Monte Carlo, die zit op de 16 en 60 aan deze kant. Dat is hem uh, prima. Hè. Maar ik ga er hem vanaf, ik ga er hem uh, op de ga hem een heb wat er allemaal op zit. Hè. Dus, uh, ik ben hier maar. Ik luister wel. Goedenavond of goedemorgen. Goedemorgen, ik ben je nog één terug, Monte Carlo Radio. Het zijn de vonkenboer, ook nachtzwerver en ook de old superman. Hè. Allemaal hier prima van spraakmuziek. En ook de vonkenboer komt prima binnen hier. dag en verder zijn prima kwaliteit per hè. Ook de nachtswerver, ook uh, wederom prima teruggehoord. Ik weet niet, uh, ik heb hem dus nu op 40 staan. Ik heb hem dus net op 60, maar ik weet ook niet uh, of dat nog wat uitmaakt qua draag of bij door. Hè. Maar oké, okay, ja, ik wilde wel graag even weten of ik dus bij de Old Superman uh, doorkom Dus dat, uh, dat wil ik nog even op deze frequentie gewoon zitten. Omdat door de Vonkenboer ook opzetten. Hè. Maar in ieder geval oud uh, Superman, dit is Monte, Monte Carlo. En ik heb hier prima ontvangen, spreid met Zit hier op uh, ja, tussen de 60 en 65% draaggolf lichtelijk in de feeding. Maar komt verder dus, uh, prima binnen. Hè? Met die raamantenne. Oké, okay, in ieder geval mocht je mee opvangen, dan uh, kom er straks een muis. Maar ik weet niet de, de uh, nachtswerver of hij er dus ook nog een probleem met de uh, old superman dan uh, schakel hij naar mij hem in, dus moet je hem lusten, de old uh, superman, of je hem er dus zo vangen kunt hè? dat is de uh, nachtswerver. Ja ik moet hem andere aan de pleur moment. Maar dat Naar nou, de kompelen. Dus, ik zou wel zeggen, de nachtswerver schakel je aan de eerste een in, dus Old Superman. Ik denk dat de nachtswerver ongeveer op de, op de 50 zit. En dan moet je daar maar in kijken, hè. En anders dan schakel je maar in de vonkenboer, dan hoort je we het wel, hè. Dus nachtswerver, jou eventueel de microfoon, of alles eigenlijk, hè. de hele zender, hè. En dan de, eventueel de... Superman, dan hoor ik daar graag in. Dit was Monte Carlo Radio Goeie Morgen. We de Monte Carlo, de old superman, de Verona en de vonkenboer hè. En al die buitenlandse stations zitten er allemaal nog op Dit is de radio met De vonkenboer, prima ontvang hier, zit er goed aan je, harde modellatiebill. Prima, ja. uitstekend hè. Alt-Superman, mag u die sjaal ontvangen. Dit is voor jou ook in de radio-nachtzwerven. Ik heb wel wel meekregen, heel in de verte hier, aan deze kant. Als we hem allemaal de andere ontvangen proberen. Hè. Ik heb wel meekregen hier. Je hebt het over de vonkenboer aan die kant. Dus uh, heb ik iemand dat je ook mee, mee kunt krijgen aan die kant. Hè. Dus dit is de radio-nachtzwerven. Ik mörr op prima opvang hier hè. Zij zeker hier. Zo goed hè. Praat je zo En nog hem de Vrona, ook Vrona kan nog bedankt voor het appje vanaf die kant hè. En ook uh, Tamara, nog hem bedankt hè. Ik weet niet wie er aan de beurt is, ik zo zeggen dat al Superman die komt met zijn muur en al mee de Vonkenboer. ik weet ook niet wie er aan de beurt is, hè. dus uh, zoals denk ik zeggen bekijken maar hem, ik vertelde hem iets van, ik ga over luisteren. Dit was Radio Nachtsterven voor de vonkenboer. Wel Superman, de Monte Carlo, de Verona. En vanaf weer nog in de Polydor Zeg Een schijf en dan ga ik er vanaf. Ik seconden voor het uh, unpluggen. Hè? Dus je uh, vooruit begint te praten, dan is het een stukje muziek. Hier was hem, de nacht zwaar van. Goeiemorgen. Oké, okay, we zijn de nachtzwergen. Op deze kant uh, met 30% ontvangen de nachtzwergen. Je zit wel een uh, klein beetje in de klemming de nachtzwergen, maar 30% aan het. De Wat een uh, klein tikkeltje was van de 1652. En op de 1636 geloof ik zat ook nog een redelijk dik signaal. Maar ja, je kwam precies uh, tussendoor de nachtzwerven met 30 procent. Dus je hebt de bootlaat redelijk goed mee kunnen krijgen. Ja, ik had wel storing van die zijbanden, Dus uh, zodoende. Oh, ik hoor mijn eigen bij de Skylab. Hey Skylab, luister ook wel lekker bij. Ja, maar door. Geweldig, de Skylab. Je zit helemaal aan de andere kant van het land. Echt geweldig de Skyler. In ieder geval de nachtserve. 30% modulatie zit er wel nog goed in. Maar je zit een beetje in de trending tussen de 1652 en de 1636. Nu moest je, je er een beetje uit Maar dat lukt de trenders wel. Ik hoop dat die 1636 de lucht uit is uh, gehaald. Oh, die is ook even duidelijk uit, dus de band is daar ook weer even, even vrij we kennen even onze vleugeltjes uit. Stukje muziek, Dan ga ik even luisteren. Dus de nachtzwerven. 30 ik, uh, ik ontvang hier op een raamantenne en ik zend op een langraad hè. dus de zenden doe ik niet op de raamantenne, want dan hoogt die op hè. Met een open dummyloot aan, dus dat wordt hem niet. Dus aan deze kant oh superman voor de nachtzwerver 30 procent. laatste zit er volgens nog goed in, maar het is dat je een beetje in de plemming zat he. Ik heb je mee kunnen krijgen, ik heb je kunnen verstaan. Dat is het belangrijkste Kijk die muziek geef ik de bank vrij. Zou ik zou zeggen van uh, nachtzwervers, gaat er maar even in. En uh, de Monte Carlo in de trouwens hier ook prima ontvallen. 55 ik zou de beste man bijna vergeten Zender de Monte Carlo. De uitstekende modulatie, procent. Goede druk achter het filament, de Monte Carlo. En dat is even het rapport van de Oshuperman. En uh, ja, verder is uitstekend, hè? De Zender uh, Monte Carlo. Dus ik geef de micro even richting de nachtschwerven. En dan uh, moet de nachtzwerver maar even kijken of hij richting van de zaal heeft of uh, dat hij hem gewoon de lucht in gaat, hè. De klawaai, dus OSM Radio, alle werkingen met de als dieselmanager hier ook. Dat dus muziek. Ik ben nog in terug, Monte Carlo. Ja, de old superman, ik heb boeien prima meegekregen in spraakmuziek. 60 à 65% geloof En uh, komt er verder prima uit, hè? Ik uh, heb nog even zitten wachten op de nachtwerver, weet niet gerrit dat je hem dus uh, gehoord hebt. Want ik hoor uh, ik jou niet weer terugkomen, hè? Maar wie vergeet helemaal de vonkenboeren, Dus vonkenboeren, kom iedereen eens in, moet het de. Een nachtswerf op, en dan hoort uh, wie vanzelf wel weer de old uh, superman. Hè? Dus zo zeggen, schakel maar in de vonkenboer en wij gaan luisteren. Dit was Monte Carlo Radio, goedemorgen. cosal di superiore eh e the io sempre che ognuno da non farla per la sua strada per la sua per le meglio diciamo sto I'm going to go to the study Voor altijd gesloten heen zag, mijn zadel is leeg met een in mijn oog. Kijk ik nu heel roep naar de sterren omhoog. Toch zal ik haar weer zien, dat stemt me weer blij, mijn schimme wacht in de hemel op mij. Toch zal ik haar weer zien, dat stemt me weer blij, mijn schimmer. Ja, hier ben ik aan het jaar het de radio von Goedenavond, de radio verona goedenavond monte carlo goedenavond Nachtwerver. en ook een hele goedenavond de old superman ja, ik heb jullie allemaal in mijn stekende ja verona ik heb hier hetzelfde ik heb, uh, <laughs> ik heb de sdr de biaf staan hier van twente en er zit een signaal in als dan want de zender zo een bruut en dat luister ik zo in deel, hè? En af en toe een beetje geduld hebben. Maar dat komt helemaal voor elkaar, In <laughs> Ja. En de, de Monte Carlo ook in uh, morgen Zit uh, goed aan de band hier. Ook een versloten afstemming en prima kwaliteit Johan Je bent al wel van Old Superman. Kan heel goed binnen draaien dus. Uh, sterk signaal op het moment uh, de Monte Carlo. Ook de Radio Nachtzwerver. Ook okay, een goed ontvangen hier, ook met een gezonde afstemming en een uh, ja, mooie kwaliteit. Hè? Zeer goed zelfs. mooi spraak aan de band, uh, de nachtwerper. Mooie situatie, En een mooi plaatje weer elke keer draait. Komt de mooi uitzend, hier uh, de Old Superman. Bedankt voor de rapport. <lacht> voor de, uh, naswerver. <lacht> de Old Superman na En dan de Monte Carlo. Ik luister wel maar uit. Dat was de bonkeboer. Tot een andere keer hè ik heb altijd nog wel een keertje de ik heb de teen nog wel in me, <laughs> ja. zoals dus we een tijdje draaien, een keer kom, dan gaan we ze in blusje, want zondag doen, Goedemorgen. Heren, amateurs, ben ik aan de band, de radio nog Ze Zeg, meerdere muren hoort. <laughs> ja. Allereerst in de old supermeen groen groenvang aan deze kant. Zit er goed aan hier aan deze kant. Zowel lichtelijk in een storing hier. Maar ik hoef geen woord te missen hier. hè? zijn ik een meerdere ontvangers aan staan. En dan kreeg ik ook wel goed mee aan deze kant de old Superman, Oké, de Monte Carlo. En Gerard, ik heb een goed ontvangende dus hè? 9 plus, hè? Dus zit uh, er goed aan, dat is prima, he. Tenminste, de goede kant op bij jou, voor mij, Dus zit er goed aan hier aan deze kant, de modelatie is prima van de in van de muziek. Uh, Heer uh, Verona. hier Verona, ook een prima ontvang hier, zit er goed aan. Zit hier op een uh, S3, op de superzware meter hier. En verder zijn uh, geen woorden missen, nee. is prima. Hè? Komt de zijn. de zetten. De Vogelboer zit op een S7 neer op de zware meter. In de old superman komt uh, twee hè, met lichte lichtelijke storing erbij inzetten Want Er zitten nog meerdere signalen, op, hè? het is dan een beetje door elkaar heen hier hè. Zo ook bieden de richting de 20 houden, want uh, er nee, is steeds meer storing hier hè. En gewoon nu aardig rustig, meestal met de vanaf he. Een dan luister ik wel weer uit hè? Maar het goede is dat uh, het liever niet op komt, want het bed in Superman, die bleek mooi en nog aan die kant binnenkomen. hè? Omdat dus, uh, de oude zijn er direct hier meer, deze kant en niet die andere, hè? De helft van vermogen. De andere is uh, in reparatie. de superman die schaal me erin en daarna de uh, monte carlo hè. Maar de goede mis jongens kom ik uh, niet meer de rennen Dan wens ik iedereen uh, wel te rusten en uh, uh, straks gezond weer op een die was hem de nacht iedereen bedankt en uh, tot de volgende keer hè. dus de al superman die schaal me erin en dan uh, ook vanzelf nog verder hè. ik les wel even uit maar ik kom niet ertoe en allemaal bedankt Superman. Ik heb je ontvangen tussen de 32 en de 40 procent. De Volkenboer. Modulatie zit er goed in. Ik hoop dat ik een beetje vrij in de boot zit. Kom maar... maar even. Hè. Deze kant OSM Radio. vonkenboer, 32 tot 40 procent. De modulatie zit er goed in. De nachtzwerver. Aan deze kant ontvangen met 30 à 40% procent. zit met bieding op. En de modulatie zat er ook goed in. Kon het prima prima aan deze kant meekrijgen. De zender nachtzwerver. Pas van 30 à 40% procent met een goede modulatie. De muziek zat er ook goed in. En dat geldt ook voor de ronkerboer, 32 tot 40 procent. Monte Carlo, 55 procent. Ja, ziet is voor signaal natuurlijk, hè. Maar kom maar. Dat ja, de ligging van de locatie wil zijn, de Monte Carlo. Dus zodoende, hè. Uitstekend ontvangen, ook goede modulatie. De muziek zit er ook goed in. En nu is er ook niks van te missen, hè. Ik ga even een stukje muziek en dan geef ik de micro even richting Monte Carlo. En dan geef ik de bal ook weer vrij. Aan deze kant is er een droom Superman en het een beetje bij zijn holder. Dan weten jullie er ook weer wat van. Hè. Ik ben blij dat de modulatie er ook goed in zit. Want ik had eerst niet de duizend erin zitten. Maar de ene na de andere blacht er vanaf. Ik kon nog niet eens op vermogen draaien en de pitten de ene naar de bla, andere te eraf. Het was gewoon geen wel. Ik zat in volle lucht, dus ik heb de oude pitten erop gezet. nu kun ik gewoon weer netjes op zijn rij te geven. Hè. Stukje muziek en dan geef ik de micro richting een Monte Carlo. En dan hoor ik verder wel hoe het met de ronde gegaan is. Hè. Deze kant is een enro Superman. Ik heb stuk muziek maar is de balk aan. Ja, goedemorgen. Hier ben ik terug, Monte Carlo Radio. Het is een afzwerver. Prima meekrijgen in spraakmuziek. Ik zit hier op uh, 88% raangolf. En niet aan de andere zender. Dat komt er prima uit op dit moment. Hè? Dus, niks zo te uh, Gerrit. Ik wil hem Ik zou zeggen even bedankt voor het gebrachte rapport. en uh, Welterusten en nog een prettige zondag. Hè? Dan ik ontvang de Fonkenboer. Uh, Vonkeboer ook uh, prima meekering hier in spraakmuziek 92% raaghalf, 92%. En uh, uitstekende kwaliteit, harde modulatie ook. Dus het komt er prima door te uh, rooien. Ook uh, de Old uh, Superman, ook uh, prima meekering. Zit hier op uh, ja, 60-65% raaghalf. Het was dus net als de Feeling Is vaker heen en weer gaan, hè? maar verder is het thuis tegen die. Dan de Verona, ook een goedemorgen Verona, ik heb jou hier ook prima meegekregen. gekregen. Je zit hier op 70%, 70% of. En ik weet niet waar je voorheen gaat, uh, want dat is een wet lang geleden. Hè? Ja, de plaat is wel en zo dat, op moment. Goed, um, dan heb ik nog even een ontvangende KJ. De KJ, ik weet niet uh, of hij mij op dit moment meekrijgt, want uh, die zit uh, om een rapportje te vragen en uh, ja, niemand hoort hem schijnbaar. Hè? Dus KJ, ik heb je wel ontvangen hier. Komt er prima uit hier. Zit hier door 50% er geloof. En de kwaliteit van muziek en spraak is verder uitstekend. Hè? Dus ik weet niet, uh, als je dus nog een rapportje terug kunt geven, dan uh, hoor ik er graag even. Dan uh, zou ik als zeggen, Fonkeboer wacht even op de KJ. Misschien heb je hem al wel gehoord, maar het zou ook zomaar kunnen van niet zeggen. Dus KJ, ik zou zeggen, schakel jij eerst eerste naar je en dan de Fonkeboer Dan luister ik nog even mee en uh, is het nodig, kom ik ook nog wel een keer terug hè? Dit was het Monte Carlo Radio. De zender KJ. De zender KJ, ik had je inderdaad eerder ontvangen. Maar toen had we er even muziek op staan. En toen zat op een gegeven moment aan de andere amateur ernaast te luisteren. Dus de ontvangst aan deze kant is, is, is net misgegaan op het moment dat jij de, de spraak erop zette, de KJ. Dus ik hoop dat het een fout en deze kant was, want was ik net misgelopen. Hè? Dus nu zat ik aan de andere station te luisteren. We dus de KJ. Nou, ik hoef eigenlijk niet te vertellen wat ik hier binnenkomt. Het zit op een dikke 90%-amateur. Het zit helemaal schoon en strak, en de modulatie zit er ook uitstekend in. Hè? Ik zit netjes druk achter de draagvolk, dus de zender KJ. Maar ik denk ook dat je niet zo ver weg zit hè, van mij. Deze kant de zender, de O Superman. Het begint al een klein beetje een oude rot te worden, dus... het wil nog wel eens mislopen hier, hè. Dus de zender KJ. Het eind, eind, eindpleviaan, de 50ste jaren... Zijn piraat gevierd, dus nou dan weet je genoeg hè? Als je 50 jaar piraat bent, dan uh, zullen er nog maar wat bij hè. Dus he, de KJ dus. Ja, ik had de ontvangst echt een misgelopen, wat foutje een beetje al. Ik zat naar een uh, zwakker station te luisteren. En uh, omdat ik ook een beetje last had van de vleugels van de 1652. Nu had ik een beetje die zijbanden dichtgedraaid hier in de ontvangst. Ja, en dan liep het net even, even mis, dus zender kan je Maar uitstekend, 90%. procent. Dus je geeft die op, dat kan ook niet. De afstand denk ik te kort voor hè. Deze kant is de zender van Superman. Draai even regeltje muziek. Zit niet met eigen volgvermogen, maar. Ik willen hem ook niet op zijn staart trappen, hè. Vorige keer al een paar nieuwe duizen weggeblakt. En dat is aardig in de portemonnee gaan zitten, hè. Ik heb het allemaal stil erop gezet, en, Nou ja, dat blijft staan, dat blapt ja, er nu ga jij uitstekend ontvangen, hè. Perfecte, prima modulatie, mooie druk. Oh, dat leert Stukje muziek. Ik geef de bank vrij, dus zou ik zeggen van... Uh, ja, die schakelt erin. Geef, uh, geef de, uh, de micro wel even richting uh, de Vonkenboer, als die er nog is. En dan is we maar even de Monte Carlo, hè. Dus zo doen we dat stukje muziek. Dan zou ik zeggen, Vonkenboer, probeer maar eerst in de schakelen als u er nog bent. Nou, dan schuif ik hem even richting Monte Carlo, en dan heb ik in de ronde wel weer mee, hè. stuk muziek. Dat lawaai dus over radio. so will you trust and like you and others, we'll rest with a bear since the come to the version from Dragon's clear. Dragon's clear. Dragon's Ik ben de zender KJ, je een prima aanvanger van Sprager, die die aan deze kant amateur. ik had er prima mee, ik heb prima met de KJ. Ik heb alleen niet wij hij weg komt, Ik dus had er prima hier, van deze kant, het, de zender KJ, hè. Ik heb zo'n ik heb de, de FTR-ontvanging aangesloten op de zelden. Wij koppelen met die nieuwe Oké, ontvang in de, de Monte dat heb ik ook weer prima in. voor de spraak en de muziek. Dat de prima in de Monte Carlo. op de Nostweer zat er ook prima in. Hè. Op de Fonkeboer heeft ik ook prima ontvangen hier, ook in de Superman. Ook op de OSM hè? Goed jongens, ik, ik luister nog een keer uit hier, maar ik kom niet meer aan toe hoor hier. Hè. Wat is in de zender voor Rona jongens? Ook in de zender ga je de kieken waarin vanaf je kan. We zijn een beetje benieuwd eh, waar je wegkomt vanaf die kant. Oké, met de O'Shem, dus we kijken we gaan vanaf die kant. Als ik hem bij jou die zende verona. zou zeggen man te carg ik Redicus uit hier. Maar kom niet meer door jongens, daar weten ik ook altijd van me. Op die zenden kan je, bedankt voor het raport, Ik wil jullie weer allemaal bedankt voor het raport jongens, voor kieken in de we gaan. Want we zijn de zenden gewoon af van het oosten van het land Oh, ...houd me nog wel wat van de vrari-muziek, hè. Dit is mensen, allemaal bijna stiekem te beschrijven hier, en dan uh, danser ik uitduiver. Dat dus, zijn uh, Montagallo, het gaat er even maar in. En dan de vonkeboer. En dan uh, hoor ik het al wel vanaf deze kant, lach ik zo bij. Joost, gelijk, ik nog een keer, het was de zender jongens. En ik wil dat die, eh, uh, niks te maan, hè. Tikkie van de schrijving, vandaag. <laughs> ja, de Ja, daar vond ik voor je, maar in, hè. <laughs> ik ben jou voor mij, alleen jij helemaal voor mij alleen, leven zonder jou, dat heeft voor mij geen zin. Ik ben altijd bij je zijn, je hemel een, je bent bij je zijn. Dus ik ruis me nog een keer uit, jongens, maar ik kom niet meer ertoe hier. En weet je er ook wel eens van, jongens. Dan ga ik ook het bed in, hè. Ben ik ben de hele dag bezig geweest met die uh, antenne, hè. En dan wat... Een beetje lui van, hè. <laughs> jongens, was de zinnen begonnen, jongens. Ik zal zeggen, bekijken maar een maand. Oh, Alla, Matthäus, jongens. Luister nog een keer uit, hier was de zinnen begonnen. En ik wil jullie allemaal bedanken, jongens. Chris Brown Irina Tarina Van jou alleen in mijn leven en mijn liefde ik jong. Ik wil altijd bij je blijven, in mijn leven, bij je blijven. Huit die keer zeggen dan die blijf je vragen. Ja, vanmorgen is Lekker Uitslaven. Goedenavond Monte Carlo, goedenavond Perona, goedenavond de K.J. en de Superman. Een keertje retour aan de band, de Vonkenboer. En ik heb jullie allemaal helemaal uitstekend ontvangen in spraak en muziek. Nou Monte Carlo, je weet er alles van. Uitstekend aan de band hier hè? Ook een goede kwaliteit. Ook een uh, ja, goede draaggolf hier zo. Geen woordje van de missen Gerard Dat <laughs> ah, was ook wel bekend. Ook de Verona bedankt voor de muziek vanavond. En ook vriendelijk bedankt voor het rapport. De Old Superman, ook goedenavond Carol. ook Prima retouren vangen hier. 50 tot 55 procent. In de feeding hier, maar het is uh, uitstekend voor elkaar, he. Zeer hier en ook een goede kwaliteit. Ook de zender K.I.E. zit hier op 35 tot 40 procent. De kwaliteit van sprake en muziek zit er ook goed in. Ik heb je goed kunnen volgen aan deze kant, een beetje rust erin. Maar voor de rest is ook ook vanaf jouw kant en de zender K.I.E. Ja, ik heb het nog nooit eerder gehoord, maar uh, misschien hij zometeen uh, een keer retour komt. En is verteld van wat voor omgeving je ongeveer wegdraait. Zit hier zelf in de locatie Vromsop, vlak bij de Monte Carlo, hè? <laughs> Kilometer af, uh, nou we zullen in een Kilometer af 15, denk ik. En uh, ja, bekeken maar eens in uh, de Caillée, hè? Monte Carlo, Sagoliers, maar in, dan in de Zenne Caillée. Maar ik kom ook niet de retour. Ik ga zo ook ja, te bed, luister wel uit hier. Mogen de vragen zijn, dan komen we nog een keer toe, anders dan uh, luister ik hem uit hier. Was een mooie rapport, rond vanavond jongens. De Superman, de Kaye, de Monte Carlo, de Nachtzwerver en ook in de Perona, een vriendelijk bedankt daarvoor. En hopelijk tot een andere keer jongens hè. Weet rusten voor straks. En tot een andere keer, De was Fonkelboer, Ayu, Monte Carlo. Fakt de microfoon maar in mij. Goedemorgen, ik ben terug Monte Carlo. Ja, van geboren. Ik uh, bedank je ook even voor het gebrachte rapport. En die slaat man wel lekker uit, hè? <laughs> ja, maar dat uh, wij dus uh, de rest doet. Smaandags en zo en dinsdag en woensdag toch heb ik geen last meer van, hè. Maar oké, okay, dat is nog een keer zo. Goed, um, ik bedank je voor het gebrachte rapport. Uh, de, uh, van en uh, graag de volgende keer. Oud Superman ook uh, wederom prima meegekregen in spraakmuziek. Ook de Verona, die wil ook niet weer komen, ze werden ook de groetjes breng en graag de horens. De KJ, ik weet niet dat je nog even in keer schakelen. Nou, dan moet je vertellen dus, uh, welke locatie dat je ongeveer zit. Hè. Dit is locatie Almelo, dus dan je uh, ik weet wel ongeveer nagaan. Hè. Dus ik zou zeggen, je schaakt hem maar in. Gewoon een stukje muziek lopen en dan, dan luister ik. Dit was Monte Carlo Radio. Ik moet ik terugkomen, doe ik nog. En anders dan hou ik er ook mee op, hè. Dan ga ik ook uh, slapen, hopelijk. Oké, okay. goedjes allemaal. Dit was Monte Carlo Radio. KJ, kon er maar in. En wel ook bedankt uiteraard, hè. Dus, en ook de KJ. Dit was Monte Carlo, En ik luister nog even een stukje lawaai.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 ik ga het het worden. Ik denk ik daar wel een leven op Ik ga er wel Ik er nog een We gaan deze nog even retour. de Zendredo Superman. Ja, ik heb de Fonkenboer wederom ontvangen. Nou, het is, ja, uitstekend ontvangen. Uh, 1652 is schoon hier al. Dus mijn ontvangst is wel een uh, stukje aan die kant weer wat beter. Dus voor de Fonkenboer 32 tot 40 procent. Modulatie goed uitstekend. De Verona 52 procent. Nou zit er goed in hè? de de Verona en de Monte Carlo 55 procent? Uitstekende modulatie. Nachtsnerven had ik even niet ontvangen retour. Dat doe maar. De kleine Jopie, ja, die naam die komt mij heel bekend voor, hè? Wat is de KJ zoiets? Oké, wat moet ik daar eh, bij denken? Maar kleine Jopie? Ja, dat komt bij helemaal bekend voor, hè, De kleine Jopie. 90% maar dat lijkt me ook logisch, want je ziet, eh, nou ja, ik wil niet zeggen bijna in maag achtertuin, maar er zitten nog wel wat kilometers tussen. Het is ook niet zo gek ver weg, hè? De kleine Jopi. Uitstekend, ook de modulatie uitstekend. Zit er zit een goede druk in. Mogen leert er zo'n paar procent bij, hè, amateur? Ja. Barst die de kast uit, om het maar zo te zeggen. De kleine Jopie. Nou, deze kant ga ik ook stoppen en sluiten. Dus ik wens alle amateurs, de Volkenboer, de Verona, de Monte Carlo, de Nachtzwerver en de kleine Jopie. En aan het begin van de avond was het ook uh, de kilo. Wens ik wens het allemaal wel te rusten en een fijne dag geweest. Ik ga aan deze kant ook stoppen en sluiten. Ik draai nog even een stukje muziek en dan uh, kan ik hier ook stoppen en sluiten aan mijn deurs. Ik kan wel zeggen, ik geef de micro even aan. Maar als het niet nodig is, keer ik aan deze kant ook niet uh, retour. Ik vond het een, uh, een hele fijne avond. Heerlijk gerapport op deze manier is alweer een tijd geleden. Amateurs. Eh. Ja, wat dat betreft ben ik altijd een beetje een nachtmens. Ik heb altijd al geweest, hè? dus. Zo doen we. Ah, ja. Ja, dat is de uh, mini geweest hebben. Toen maar. Een stukje muziek aan deze kant ook oh superman dus alle amateurs een fijne nacht toe en door ook weer gezond op hè een stuk lawaai in mr. Banksij. Hoi. Hier ben ik terug, ook voor de laatste keer de Monte Carlo. Nog even voor de KJ, kleine Jopie. Nou, ik eh, heb inderdaad eh, wat meer eh, vermogen gemaakt, op dit moment ook. Hè. Dus het, eh, het is toch wel te zien aan die kant. Ik zal hem eens even terugzetten, een eh, net was, Dan eh, kun je even vergelijken, eventueel. Hè. Maar oké, okay. ik, eh, ik kom nou niet meer terug, ik eh, ga naar bed. Hè. Ik bedank iedereen voor het gebracht rapport, Daarnaast nacht werden we de de Vonkeboer, de Verona, uh, de Old Superman en uh, ook de KJ en uh, uiteraard ook de Vonkeboer. Dit was het Monte Carlo Radio, ik zal hem, hem terugzetten, uh, KJ, zo kwam dus net staan. Ik denk dat de modulatie nu al wat harder is, want die uh, valt wel lichtelijk uh, in de modulatie wat minder. Oké, okay. allemaal de groetjes, wel terug ook de luisteraars en graag tot de volgende keer. Dit was het Monte Carlo Radio. Bye bye allemaal, hè, door Horens. Ik weet niet of je nou terugkomt uh, KJ, het is niet nodig, maar wel. Hè. Ik luister in ieder geval nog wel in, maar ik kom niet terug. Bye bye.